Dat is de bedoeling, een hele dag praten en dan mogelijk vanavond een akkoord, zegt verslaggever Evo Kivit. Dan gaat het nog wel naar de fracties, die moeten er ook nog een mening over hebben en kunnen het nog terugsturen naar de formatietafel. Maar ik, ja, ik durf toch wel de voorspelling aan dat op woensdag dat coalitieakkoord echt wordt gepresenteerd, dat ze er dan uit zijn. En dat mogelijk ook deze week nog een debat wordt gevoerd waar Rutte wordt aangesteld als formateur. En dat hij dan op zoek kan gaan naar de ministers en staatssecretarissen. Dat gaat Rutte waarschijnlijk tijdens de kerstdagen doen. In januari wordt het nieuwe kabinet dan gepresenteerd op het bordes. MBO'ers laten geld liggen waar ze recht op hebben. Volgens het Nibud, dat help, mensen helpt met geldzaken, doen maar weinig MBO'ers belastingaangifte en vraag maar twee op de drie zorgtoeslag aan. En dan kun je zo meer dan duizend euro per jaar mislopen. Hartstikke zonde, vindt het Nibud. Ze hopen dat mbo-studenten meer hulp krijgen bij dit soort geldzaken. Het lijkt erop dat er weer is ingebroken bij PSV-spit Eran Zahavi. Dit voorjaar werd zijn gezin thuis gewelddadig beroofd. Het is niet duidelijk of er tijdens de laatste inbraak ook iemand thuis was. PSV wil het allemaal nog niet bevestigen. Zahavi is volgens de club niet in Nederland omdat hij herstelt van een blessure. En Taylor Swift is voor de rechter gesleept. Girlband 3LW klaagt de zangeres aan omdat ze songteksten zou hebben gejat. Het gaat om het nummer Shake It Off uit 2014. Ja, en die tekst zit dus ook in het liedje van 3LW. In 2017 werd er al naar de zaak gekeken, maar werd er uiteindelijk niks mee gedaan. Maar nu moet, een rechter toch, moet door een rechter toch nog een keer worden gekeken of Taylor de tekst gekopieerd heeft. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken droog. en Een raadje of tien. Morgen eerst wat motregen. Verder net zoiets als vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Heim de hart van de ANWB.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 Dit is Kerst met ZFM. Met nu, nu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Dus daarom is denk ik het beeld in Zandvoort ook wat minder, omdat iedereen toch wel richting, uh, richting Haarlem komt. Ja, maar wordt het geregistreerd waar de mensen vandaan komen? Dat, dat hoop ik toch wel. Wat zegt u? Of het geregistreerd wordt waar de mensen vandaan komen? Ja, zeker. zeker. Ja. Ja. En we proberen ook mensen weer, te... we vangen op in Harlem, maar we ja. proberen mensen wel weer een, een, een, een, nou ja, terug te begeleiden naar de, naar de gemeente van de Herkomst. Ja. ja, want de gemeente van Herkomst is natuurlijk ook wel verantwoordelijk voor het welzijn van haar inwoners, al zijn ze dakloos.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 Ja, en, en, uh, Gisteren was het uh, Paarse Vrijdag. Uh, de dag voor uh, coming out voor uh, mensen in het, uh, in het onderwijs. En er blijkt dat er nog heel veel gepest wordt. Uh, en dat uh, uh, de pogingen tot zelfmoord onder LHBTI groter zijn. Hebben jullie ook veel jongeren die uh, uh, dakloos zijn? Uh, er is ook een groep jongeren, inderdaad. Ja? Alleen die vangen wij niet op, uh, of die hangen die vangt die niet op... Uh. Wij vangen pas op vanaf, uh, vanaf 23 jaar. En uh, andere zorginstellingen, ketenpartners, die, die vangen de jongeren ook. Er is helaas ook een, een groep uh, dakloze jongeren. Ja, ja. ja met de jongeren, dat bedoelt eigenlijk uh, bijna 10 days. Want als 23 noem ik ook nog wel een jongeren. Ja, ja. Oh. Bij, bij ons is de grens voor de, voor de nachtopvang en voor de dagopvang is, uh, is 23. Ja. En uh, inderdaad ook nog heel jong.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 Heel veel geregeld rondom de kerstdagen. Uh, door vrijwilligers. Uh, mensen die ons bellen om uh, die wat te willen doen om te koken of eten willen komen brengen. Uh, zelf doen we ook heel veel. De ketenpartners uh, doen ook voor hun eigen, eigen cliënten heel veel. Dus dan, uh, dat wordt zeker goed verzorgd, absoluut. Ja, dat is in ieder geval heel erg fijn. Dus dan ja. kunnen we alle daklozen en de medewerkers... allemaal een heel fijn kerst en een gelukkig nieuwjaar wensen... en hopen dat iedereen volgend ja, jaar een dak boven hun hoofd heeft. Ja, zeker. Laten we daarvoor gaan. Absoluut. Oké. Okay. Bedankt voor het interview. Graag gedaan, meneer. Dag. Dag. You're a sky, cause you're a sky full of stars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 Uh, nou ja, die, die, die uh, eisen die erin gesteld worden, die, die, ja, die worden steeds meer uitgebreid yeah. uh, en het bijgebouw voldoet ook aan die, uh, aan die normering. Uh, yeah. ja, welke de ambities er nog zijn, uh, uh, zijn wel wat meer met zonnepanelen nog uh, uh, uh, uh, op, op het dak te kunnen plaatsen. Maar dat is onder deze omstandigheden op het stroom nog wel even zoeken naar, naar een goede partij daarvoor. Yeah.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 in the hair while we shot the men who just said well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 Right. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. Right. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. Right. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. Oh, the people, so many people. Oh, my. Oh, my. And it's not about you joggers, you go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 Ja, nou dan blijf ik toch maar een keer ijveren. Anders is misschien niet het juiste medium voor een uh, jeugddebat. Zodat uh, de jongeren wat uh, uh, eraan weten uh, te doen. Ik denk te dat het een hele goede aanvulling kan zijn. Dat het uh, <coughs> zeker ook de betrokkenheid van de jongeren kan vergroten inderdaad. Ja. Dus uh, ik ga hier een gelijke notitie van maken, uh, Roy. Okay, en dan klar. kom ik bij jou op terug. Want uh, we zoeken er nog wel een die met jongeren om kan gaan. En volgens mij heb je daar wel... Uh,